Ons Goedemorgen allemaal, welkom in de Veenartskerk, fijn dat je hier vanmorgen bent, speciaal welkom als je hier voor de eerste keer bent en ik wil je graag uitnodigen om de dienst te beleven op een manier die bij jou past. Ik ben Esther, ik ben vandaag de gastvrouw en ik begeleid jullie door de dienst heen. We gaan vandaag zingen, we gaan vandaag luisteren naar een stuk uit de Bijbel, we gaan luisteren naar de uitleg. De uitleg zal vandaag gegeven worden door Jan-Peter. Hij zit er op dit moment nog niet, maar hij komt er zo aan. Jan-Peter mag namelijk vandaag ook voorgaan in een andere kerk, in Leidsche Rijn. Daarvoor zorgt hij de preek. En na die preek komt hij meteen hier naartoe. En we verwachten hem rond kwart voor elf, elf uur hier in de dienst. Precies op het moment dat hij zelf ook zijn uitleg zal gaan geven. Dus dat komt allemaal goed. Um, ik hoor allemaal wat onrust. Ook als hij wat later komt, we hebben al een backup plan, dus het gaat helemaal goed komen vandaag. Ik denk dat uh, het mooi is om aan het begin van deze dienst uh, zometeen eerst even een zegen te gaan vragen. God die is eigenlijk al bij ons, hij wil graag bij ons zijn, maar het is ook heel mooi om aan hem te vragen of hij een zegen wil geven over deze dienst. Dat wil ik doen in een gebed. En als je niet gewend bent om te bidden, dan kun je ook gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Laten we met elkaar gaan bidden. Vader in de hemel, heer wat fijn dat we hier vandaag in uw kerk mogen komen, dat we u mogen ontmoeten. Heer wij doen dat allemaal op onze eigen manier. Misschien komen we hier om vandaag te luisteren naar de muziek, misschien komen we hier om rust te ervaren of willen we juist met een hele groep bij elkaar zijn om u te mogen eren. Heer wilt u met ons zijn, wilt u een zegen geven over deze dienst en wilt u ons verrijken wil u door ons heen werken. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Het thema van deze dienst is kerk zijn. Daar gaan we het deze zondag over hebben. Een kerk. Wat is nou eigenlijk die kerk? Wat doet dat met jou? En ik denk dat dat een hele mooie vraag is... die ik jullie even wil stellen om alvast even over na te denken. Als je nu denkt aan een kerk... Waarom ben je dan vanmorgen hier gekomen in deze kerk? Wat wil je hier gaan vinden? Misschien wel voelen? Wil je juist genieten van de muziek? Wil je luisteren naar de verhalen? Ben je hier om elkaar te ontmoeten? Om te voelen dat je onderdeel bent van een grote gemeenschap? En, en dit kerkgebouw bijvoorbeeld. Als ik hier naar kijk in deze kerk, wat ik altijd zelf heel mooi vind, zijn die ramen aan de zijkant. Zoveel licht dat er binnenkomt. Alsof je niet het gevoel hebt dat het begrensd is, maar dat het gewoon veel verder gaat, je geloof. Dus ik ben wel eens benieuwd, gewoon voor jezelf, van wat is nou kerk voor jou? We gaan er vandaag mee aan de gang. We gaan horen vanuit de Bijbel wat er staat, wat Jezus daarover vertelt, over een kerk. Of over een gemeenschap van mensen die samen met het geloof bezig zijn. En Jan-Peter zal er straks ook uitleg over geven. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk even het woord geven aan Wim Pol. Wim is een van de gemeenteleden, een bestuurslid ook. En Wim, jij hebt ook een hele mooie manier ervaren wat het is om kerk te zijn. Ja, Zou je er iets over kunnen vertellen aan ons? Nou, dat is goed. Ja, ik wilde jullie iets uh, vertellen wat me eigenlijk al uh, sinds eind december een beetje... Uh, of niet een beetje, maar behoorlijk bezig houdt. Het begon met een mailtje wat uh, Marloes kreeg vanuit uh, de GKV in Utrecht. Hè, de griffmeerde kerk vrijgemaakt. En dat uh, was een, uh, een Syrisch uh, gezin met uh, man en een vrouw die... Uh, met hun vier kinderen hier in Wilnis, nee niet in Wilnis, in Meidrecht een huis krijgen. Uh, ze wonen daar ondertussen ook, maar ze wilden graag in contact komen met, met andere christenen en met uh, ja, Arabisch sprekende mensen, want ja, ze spreken nog maar een paar woordjes Nederlands. en uh, ja, Men wil graag natuurlijk ook wat contact. Nou, ik ben daar toen heen gegaan met mensen bij mij uit de straat, ook Syrische christenen die al wat langer in Nederland wonen, dus die konden mooi tolken. En eigenlijk in de eerste ontmoeting ontdekte ik al dat het heel gemakkelijk is om het te communiceren. Je moet gewoon beginnen en uh, ja, een beetje uh, met armen en benen. En uh, Google Translate die helpt ze nu en dan nog een beetje. Ja, ook wel wat meer uh, komisch ze nu en dan, want dan typ je in bank. Maar ja, wordt het dan een, een ding waar je op kan zitten of uh, zo'n bedrijf die op je centjes past. Dus dat is ook niet altijd even duidelijk, maar uh, met goede wil kom je een heel eind. Nou, toen werden we al snel uitgenodigd op de koffie en op een, op een maaltijd, uh, s avonds, uh, op kerstavond was dat, dat we daar gegeten hebben. Nou, het was echt een, een super uh, avond die we daar hadden, en, uh, of eind van de middag. Ja, warm eten, smiddags om drie uur, nou, voor ons was het allemaal best, dus we gingen daar gewoon heen. En, uh, we gingen die ochtend, uh, hadden best wel wat zorg eigenlijk uh, Marjan en ik, maar ja, die hele middag hebben we daar geen seconde meer aan gedacht. En we hadden het echt het idee van, nou het lijkt, wel, het lijkt wel het paradijs, zo, uh, zo mooi was dat. S'avonds uh, had Gerbrand gepreekt, uh, sommigen hebben die preek ook wel gehoord over uh, die man die uh, vanuit Amsterdamse koffertjes pakt en op reis gaat naar uh, Syrië toe. Nou ja, volslagen belachelijk natuurlijk om zo'n uh, zo route te doen. Maar dat was eigenlijk precies wat de heer Jezus ook deed. Die kwam ook naar de aarde toe en... Uh, ja, vanuit al zijn heerlijkheid komt hij dan naar, een, naar de gebroken aarde. Nou, dat is dan net zo idiotisch als dat je vanuit Amsterdam naar, uh, naar Syrië gaat. Want ja, hier is dan eigenlijk uh, het, de plek waar je wezen moet. Maar het, het mooie met hier Jezus was natuurlijk dat overal waar hij kwam ontstond een stukje paradijs. Een stukje paradijs op de aarde, hè, van Bounty. En uh, nou, dat, uh, dat was ook op de dag voordat, uh, voordat hij, of het moment vlak voordat hij stierf zei hij dat nog tegen die... Uh, tegen die moordenaar. Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. En Marianne en ik keken elkaar aan. En zeiden van. Nou hoe waar is dit. Hè? Vandaag was het zover. Hè, wij zaten echt vandaag in het paradijs. En uh, nou. Heel verhaal. Uh, ondertussen. Gaan uh, uh, zijn er ook een aantal mensen. Die ze met uh, iedere woensdagavond. Naar Amersfoort brengen. Want daar krijgen ze nog kategorisatie. Uh, dat ze gedoopt willen worden. Dat zal 20 maart gebeuren. En. Uh, nou ja, van tevoren had ik wel zoiets van, uh, nou ik ga, ze, ik ga ze helpen. Want uh, wat je voor een van de minsten van mij hebt gedaan, dat, uh, dat heb je voor mij gedaan. Dus ik had wel zoiets van, nou dat ga ik wel even regelen. Maar ondertussen ben ik daar wel van teruggekomen. Want uh, ja, het is niet zo dat, uh, ten eerste is het, ze zijn al helemaal niet de minsten. Het zijn gewoon mensen, net als, uh, net als jij en ik, met een gezinnetje. En uh, die lachen ook om dezelfde grapjes en jij uh, hebben ook dezelfde interesse komen uit dezelfde wereld met opleidingen en met, uh, met welvaart... Ja, en zitten nu dan uh, in, een, uh, ja, in een hele andere situatie. Maar het zijn, gewoon, het zijn helemaal niet de minste mensen. Nou, daarnaast heb ik van ze geleerd ja, uh, hoe, hoe, hoe, Sorry, hoor. hoe goed wij het hier hebben... en uh, ja, het gewaardeerd uh, ja, hoe, hoe dankbaar zij zijn dat ze een plekje hebben gevonden... En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat zij mij hebben geïntroduceerd in die Arabisch-Nederlandse eh, gemeente in Amersfoort. Nou, als je daar zo met een aantal christenen om, eh, om de tafel heen zit, dan voel je echt één gezin. Echt allemaal kinderen van de Heer Jezus. En eh, ja, ik denk dat dat echt een manier is van kerk zijn. Nou, wat ik bijvoorbeeld ook van ze, van ze geleerd heb, op een gegeven moment kwamen we op een avond terugrijden over de, over de Molenland. Ik zeg, oh, dat is de, de katholieke kerk. Nee, zegt hij, niet kerk. Ik zeg, jawel, dat is de katholieke kerk. Nee, niet kerk. Nee, jij, jij, jij, ik, kerk. Ik denk, ja, zo is het hè. Het, het gebouw, dat is niet de kerk. De, de gemeente, dat, de gemeenschap, de mensen samen, dat is de kerk. Um, ja, wat wilde ik nog meer vertellen? Nog een heleboel dingen, maar ik hou het erbij. Uh, ik ben veel te enthousiast, dus ik geef het woord gauw weer terug aan uh, Esther. Dankjewel Wim, heel mooi. En ik denk, Wim, heel mooi wat je ook vertelde... van dat mooie voorbeeld van het gebouw is niet de kerk... maar de mensen uh, die samen zijn, dat is eigenlijk een kerk. En dat is ook waar we het vandaag over gaan hebben. Daarom was dat verhaal van jou echt heel mooi... op de diensten die we met elkaar mogen gaan beleven. We gaan uh, zometeen uh, met elkaar zingen. Vandaag hebben we een band. Heerlijk, mooie live muziek. Uh, ik wil jullie vragen om op het podium te komen. We gaan twee liederen zingen... Het eerste lied is een kinderlied, kom aan boord. En het tweede lied, dat is een opwekkingslied, adem om van u te zingen. We zijn gewend om tijdens het zingen te gaan staan, dus ik wil jullie vragen om te gaan staan. En via de biemer kunnen we meelezen.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 Voor het kindje dat nog nooit van trouw of liefde heeft gehoord. Is er altijd nog die ene en die roept kom maar aan boord. Want er is een hart vol liefde, pak die uitgestoken hand. Kom aan boord, ook voor jou is er een plekje waar je hoort. ...om samen zo te zingen met z'n allen. En toevallig gaat het volgende liedje daar ook over. Heel toevallig. God, ik adem om van u te zingen. God, ik adem om van u te zingen... Alle dagen zing ik dan kop dan, groter bent u dan in duizend levens de mens bevatten kan. Wat u doet gaat elke taal te boven, maar erover zwijgen wil ik niet. Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen, uw goedheid met dit lied, dit lied hij vergeet vergeet, licht weg wat wij verkeerd doen. In zijn liefde blijft hij dichtbij. Dichtbij al zijn mensen, dichtbij alles wat hij leven gaat. Dank u dat het u als koning kent. Laten alle landen van de aarde beseffen wie u bent. En als iemand valt tot door het leven, krom gebogen wordt, dan helpt de Heer. Alle mensen die hem kennen weten, God is er altijd weer. Steeds weer wat hij doet, wat hij doet. Toont om zijn grote liefde. Roep hem, roep maar, hij zal er zijn. Hij geeft antwoord, hij beschermt je, want zijn hand dan val je niet. Van zijn liefde zal ik blijven zingen, alle dagen zing ik hem mijn dank. God, ik adem om van u te zingen, ik zing mijn leven lang. Wat hij doet, wat hij doet, tot komt zijn grote liefde. En hand op al je mee. U mag gaan zitten. Jan-Peter, welkom. Fijn dat je er bent. <laughs> um, we zijn toegekomen aan het moment waarop de kinderen naar hun eigen programma mogen gaan. Er zijn vandaag twee programma's. De Veenhard Kruimels, de kinderen van 0 tot 4 jaar. Die mogen vandaag mee met Brit en met Rosemarijn. We hebben een mooie ruimte hierachter waar zij lekker kunnen spelen. En dan hebben we vandaag ook nog de Veenhard Kids. De Veenhard Kids. Oh, ik heb andere dingen geloof ik op mijn... Die klopt? Oké. Okay. Dan ga ik even naar dat schema toe. De Veenart Kruimels, die gaan mee met Paul of met Hilde Kraak en met Rozemarijn Pol. Dan hebben we de Veenart Kids, die gaan mee met Katinka en met Rosalie en met Rob. En dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Die mogen straks hun jas aandoen en die mogen dan eventjes buiten omlopen. En dan lopen ze naar de fontein toe, waar zij hun eigen programma hebben... En Ik zie hier ook dat de X-Point vandaag ook een eigen dienst heeft. Die zijn al vertrokken en uh, die zitten daar al. Dus die uh, wensen we ook een hele mooie fijne dienst. Als uh, de kinderen zometeen naar hun eigen programma zijn, dan uh, zullen wij nog een, uh, een mooi lied met elkaar zingen. Ik wil graag een lied zingen over uh, waarom we hier samen zijn. Om uh, bij God te komen en uh, aan zijn voeten. Uh, als je wil gaan staan, dan mag ik je staan. Of zit dan zitten. Laten we samen zingen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Om knie ik neer bij u. Om bij u te zijn is de grootste eer. Daarom baag ik mij voor u. Ja, ik verkies nu om bij u te zijn. En om naar u. Kom ik nu tot u, O Heer? Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom Send Een mooi moment om de Bijbel te openen en vandaag daar een stuk uit te lezen. Uh, we lezen vandaag uit Marcus, Marcus 3, vers 13 tot 21 en vers 31 tot 35. Zometeen kunnen jullie meelezen op de biemer. Uh, Marcus is een van de evangelieën waarin eigenlijk uh, de verhalen van Jezus verteld worden. En het stukje waar we nu naartoe gaan is het stuk waarbij Jezus zijn apostelen, zijn gemeente eigenlijk heeft, uh, bij elkaar heeft gevormd. Markus 3, vers 13. Hij ging de berg op en riep al degene bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen. En ze kwamen naar hen toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel. Ze moesten hem vergezellen. En hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. De twaalf die hij aanstelde waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf. Jacobus, de zoon van Zebedeus, Johannes, de broer van Jacobus. Aan deze twee gaf hij de naam Bonanerges, wat zonen van de donder betekent. Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem heeft uitgeleverd.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 Voor zover even het stukje uit de Bijbel. Voordat we gaan luisteren naar de uitleg van Jan-Peter... gaan we eerst even naar een filmpje kijken. Het filmpje dat we gaan kijken, dat is um, Rent Collective. En die hebben een nummer gemaakt, Campfire. En het is een Engelse band. Het stukje wat jullie zometeen ook gaan zien... er zal in het Engels in gesproken worden. Vandaar dat ik eigenlijk even nu een korte uitleg wil geven... waar ze het over hebben. Um, Eigenlijk gaat het erover, stel je voor, je bent bij een kampvuur, je, je voelt je weer even tien jaar, dan zit je heerlijk zo rond zo'n kampvuur, lekker warm, en um, dan ben je juist de mooiste dingen met elkaar aan het delen. Met je beste vriend of vriendin kun je de meest mooie dingen aan elkaar vertellen. Nou, dat gevoel, die warmte van dat kampvuur, dat vonden ze heel mooi. De openheid, de kwetsbaarheid die je dan hebt, dat vonden ze um, een hele mooie setting om daarmee hun plaat op te nemen. En... Het wordt een aanbiddingsalbum wat ze maken, intiem en authentiek. En juist vinden ze het belangrijk dat zo'n intiem moment met mensen samen niet binnen muren van een kerk plaatsvindt. Ze hebben God ook nodig om samen het leven aan te gaan. En wat ze willen laten zien bij het kampvuur is dat Jezus zijn bedoeling heeft om een gemeente in vuur en vlam te zetten. En op die manier zijn licht te mogen uitdragen. En... Als we met elkaar op die manier kerk kunnen zijn, dan zijn we eigenlijk de hoop op aarde. En dan kunnen we ook een heleboel mensen welkom heten en de vrijheid in Jezus vinden. Maar dan moeten we eerst leren om op dezelfde manier te vieren als wat Jezus doet. Mocht het nou lastig zijn om de Engelse tekst te verstaan... Het was even een korte uitleg, maar dan is het misschien heel mooi om gewoon het gevoel naar binnen te laten komen. Van wat zie je, wat voel je, hoe feesten deze mensen, zingen ze rondom dat kampvuur. Vanuit Utrecht, goedemorgen. Goed om hier bij u te zijn. Ik weet niet wat jullie vergaan natuurlijk, maar als ik hier binnenloop denk ik van oké, okay, leuk. There we go. Mooi verhaal hoor ik van Wim, ik heb het gezien en gelezen. Mooi, maar ook een passend verhaal. Ook, ook, ook passende beelden, alles komt er bij elkaar. Uh, dus laat me gewoon maar. Kyriakä. Uh, dat is het thema, hè? Dat is Grieks, trouwens. En dat betekent gewoon van de Heer. Van de Heer, let dit. Dus eigenlijk is het een dubbele wat er staat. Ik zag het thema Kyriakä van de Heer. Dat is eigenlijk een soort vertaling. Dus als ik u die als u daar een beetje mis doe, komt de kerk uit. Toch? Het verbast het naar de kerk. Ja, Dat is eigenlijk het thema, mensen. Dat, dat, dat is ons zijn. Dat heb jij weer opnieuw leren zien. Dat heb je andere mensen hier verteld. Dat, dat, dat, kampvuur vertelt het ook. Ja, dat is een beetje is een feestje. Dus ik hoop zowel het feestje te bouwen. Nee, ik hoop het feestje te bouwen. Dat een beetje het feest blijven zien. Wat is dus.. Um, ik had nog wel een aardig verhaal voor de kinderen. Zullen we dat nog doen, of niet? Nou, moet je zus. Uh... Ja, ja, de helft is weg. Ja, ja. Zal ik het volgende keer doen? Straks. Ja, het zijn wel een paar. Hey, sportje. Sport. Ja, wat doe je? Zwemmen. Ja? Voetbal. Nee, nee, nee oké. Okay. Prima. Ik ook nooit. <laughs> ja? Stel je voor, jouw lievelingsport. Sport? Nee. Stel je voor jouw lievelingsport. Zwemmen? Voetbal? Jouw beste team. Weet je jouw beste team, jouw beste voetbalteam? Ja, maar, nee, maar wat, wat vind jij het mooiste team? Ajax. Ja. Amsterdam hè. Jouw beste team. En heb jij een, heb je, wat vind jij het mooiste zwemteam? Heb je een naam? Oké, okay, kom gewoon. Nou, je beste zwemteam hè. Jij zit op de tribune. Op de tribune. Stadion hè. Zwem in de zwem, <laughs> in de zwem... Ja, ik praat nog even tegen je door. Dus misschien moet je het eerst afmaken. Ik praat nog even tegen je door. Vind je het goed? Ja, dat nu even niet schrijven, oké? Okay? Anders denk ik ook van ja. Jij zit dus in je zwembad, maar je zit niet in het zwembad, je zit op de tribune en jouw beste team speelt daar. Hè? Jouw beste zwemmers gaan heen en weer en, en, en bijna is het fluitje, gaat gaan beginnen. Maar voordat ze echt erin duiken of voordat de bal gaat, komt de coach komt op uh, het rennen. En die coach zegt: Wacht even, wacht even, even, even. Ja! meespelen. En jij? In je zwem heb je een zwembak bij je? Anders heb ik wel één voor je. Kom op, meezwemmen. Wat denk je dan? Goed Geweldig. Goed zo, goed, ja, mooi hè. En denk je dat jij net zo goed kunt spelen als die andere spelers? Nee, want weet je wat er gebeurt? Jij natuurlijk nog wel, maar weet je wat er gebeurt? Die coach wijst niet alleen naar jou, maar die wijst ook: jij meespelen, jij meespelen, jij meespelen, jij meespelen, jij meespelen. Huh, ik met. met uh, ik ken niet eens een koeman of zo. Ik ben de beste, beste zwemmer mee. Oh, dat gaat dat toch helemaal niet? Maar goed, je durft het toch? En, en dan, dan. En dan win je ook nog. Kan dat? Denk je, dat, denk je dat Ajax echt een best team blijft als ze steeds maar iedereen uitnodigen? Nee, dat denk ik ook niet. Hè? En denk je dat iedereen die maar ze mee mag zwemmen, dat je, dan gaat, dat je dan bij de Europa Cup komt, dat bij het beste team komt van Europa? Nee, dat gaat niet goed. En weet je wat nou bijzonder is van Kerk? Dat Jezus wel zegt, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom. Meespelen, kom op meespelen. En weet je waar hij ook voor zorgt? Hey, dat we het beste team zijn. Het win -in team. Daar gaat de preek over. Schrijf me weer. <lacht> <lacht> Dit was zeg maar de roeping van de twaalf apostelen. Wat is de kerk niet? Van de Heer, wat is de kerk niet? Daar zijn we vrij snel klaar mee om het op te noemen. Maar in ons hoofd zit het vaak wat langer. De kerk is niet van God de Vader. Dat je het even weet. De kerk is van Jezus Christus. Voor sommige mensen die onder ons in twijfelen, zondag 21. Dat de Zoon God zich uit het ganse menselijke geslacht een gemeente heeft uitverkoren. En meer dingen. Eén. Twee. Het is niet een gebouw. Nou ja, going hè. En toch, pas op, toch zit er een nadruk op kerkdiensten. Het is namelijk ook niet een zondagse samenkomst, de kerk. Kan het allemaal wel een keer zijn, kan gebruikt worden, maar het is het allemaal niet. En het is ook niet een instituut, een systeem, een genootschap. Kerk, simpelweg een groep mensen van de Heer. Ik heb het al gezegd, jij van Hem, van de Heer, wij van Hem, wij samen als gemeente van de Heer. En let op, jij bent niet projecteigenaar. Jezus Christus is projecteigenaar. Hij is in charge. Hij is de baas. En nou zouden we eigenlijk zeg maar, allemaal even een diepe ademhaling moeten doen... en denken van... fantastisch. Want wij, dat wij hier samen een beetje knutselen... en zingen... en preken... en ons best doen... en inzetten... is allemaal prima. Maar uiteindelijk... hey... it's not my call... Ik ben er niet aan begonnen, het is niet mijn project, het is zijn project. Als we het tot ons door kunnen laten dringen, als het een beetje in onze buik terechtkomt of in je knieën terechtkomt. Dat je van de Heer zelf bent, dat we als gemeente van de Heer samen zijn. En dat hij ook echt eraan begonnen is, dat het een goddelijk project is. En dat jij af en toe wat speelt en wat zwemt en wat knutselt. Oh Oh my goodness. Dan kan er ontspanning komen in ons optreden. Ik zeg het gelijk maar. Ik heb die ontspanning niet altijd. Maar, maar als, je, als we hier meer naar opletten En ons geloof, ons vertrouwen bij hem meer serieus nemen. Dit is het. Wij doen er wat. Wij spelen mee. Hij is in charge. Van de Heer. Want curios komt van, is Grieks... ...voor Yahweh. Yahweh. Blijkt Yahweh in het Oud Testament... plotseling Jezus te zijn. Kerk is van de almachtige... ...Jezus Christus. En natuurlijk ook van de Vader... ...en natuurlijk ook van de Heilige Geest. Durf... ...met mij het steeds weer in zijn handen te leggen. Altijd, lieve mensen, als je weggaat van een preek... misschien als presentatrice en dingen die jullie ook hebben... Altijd als je weggaat van een podium, denk je... Dat was, goed, dat was niet goed, dat was niet goed, dat was niet goed, dat was niet goed. Toch? Toch? Of niet? Niet zo? Oh, niet meer? Oh goed, dus misschien kom ik er nog eens. <laughs> en dan is mijn gebed... naast heel veel andere dingen... Heer, laat ik het nou loslaten. Ik doe wat... Mag het tot zegen zijn. En als ik een fout gemaakt heb. What's new? Wie maakt geen fouten? Loslaten en bij de Heer laten. Oké. Okay. Um, het woord kerk komt dus ook helemaal in de Bijbel niet voor. Um, daar komt je zie alleen maar gemeente. En gemeente staat eigenlijk voor um, geroepen zijn. Ecclesia in het Grieks, je bent geroepen. Maar precies hetzelfde verhaal. Je bent geroepen. Jij roept niet, maar Jezus roept. Jezus heeft jou geroepen. Het ligt de start. En het eind, al van omgaan, ligt altijd bij hem. Relax, drukke mensen, laten we beseffen dat we van hem zijn en dat hij het echt wel in de gaten houdt en weet wat hij doet. Deze vooraf opmerking wil ik eigenlijk, en dan mag de tekst alweer gewoon op de scherm, uh, wil ik eigenlijk maken voordat we verder gaan. Dit is kerk zijn en wat er allemaal nu verder komt zijn daar uitwerkingen en onderdelen van. Hij ging de berg op. Ik wil eigenlijk een beetje het verhaal langslopen. Hij ging de berg op. En dat betekent in de meeste gevallen dat God een eigen plek zoekt. Dat Jezus een eigen plek zoekt die wat minder druk is. Dus je zou kunnen zeggen een plek als deze of je plek als een huiskring. Even niet alle mensen, maar even iets dichter bij mij en de mensen bij mij roepen. Een berg is vaak een plek waar je dicht bij de drieënde God kunt zijn. Dat is je huiskring. Dat is je werkplek. Dat kan overal zijn. Maar, maar dat is wat God ons leert. Waar is dat boekje van die verbinding deze? In verbinding. Zo kun je het lezen. Hij ging de berg op, roept mensen bij zich. Jezus leert om, om in de verbinding te leven met vader, zoon en heilige geest. En hij riep dan bij zich, degene op wie hij zijn keuze had laten vallen zie je, gemeente geroepenen je zit hier gewoon als een geroepene je zit hier gewoon niet op de tribune maar je zit hier terwijl je denkt ik kan het niet je bent geroepen kom Jij. speel mee later zegt Jezus niet jullie hebben mij uitgekozen maar ik heb jou uitgekozen. It's quite a difference. Hij wil met jou, hij wil met ons optrekken. Hij wil je bij zich hebben. En dan roept hij hoeveel? Twaalf. Op wie hij zijn keuze had laten vallen. Twaalf. Een breuk met het oude testament, want daar zijn er twaalf stammen Gods volk. Weet je nog? En nu zegt Jezus, nee, ik heb twaalf discipelen. Twaalf broers. Twaalf vrienden. Een nieuwe gemeenschap zet ik neer. Voortbouwend op het oude systeem. Maar ook weer heel anders. Dat is heel vaak zo bij Jezus. Hè? Voortbouwend op de aanpak tot dusver. Maar ook weer heel anders. Een nieuwe familie. Een nieuw gezin van twaalf. Twaalf. Ik heb nooit eerder, maar pas in deze week in de voorbereiding, die beide verhalen zo aan elkaar gekoppeld. Eén, het verhaal van, uh, van dit, de uitzending van de apostelen. En twee, het verhaal van moeder Maria, die achter de zoon aangaat, omdat die zoon gewoon gek is geworden. Ik heb meegelezen, hè? Ze dacht echt dat hij zijn verstand verloren had. Maria ook, hè? Ik heb altijd los van elkaar gezien. Hij had wel een beetje van, nou, nou, nou, toch ook niet zo aardig dat je er tegen zijn. Als je naar Jezus toekomt en je denkt aan Jezus: je bent gek geworden, ja, dan hoor je echt niet bij hem. Zeg maar. dat, dat is wel een bijzonder approach van een vader en een moeder. Je mag het denken hoor. En, en, en het wordt, dus dat is ook weer de geruststelling, hè? je mag het ook denken. Want je weet een beetje wat Jezus aan het kruis tegen zijn moeder zei. Zie je zoon, zie je moeder. Dus Jezus is helemaal niet tegen familieverbanden. en hij, zei, hij neemt helemaal geen afstand van zijn va vader. neemt van zijn va moeder ook helemaal niet. Maar, maar nu, als je komt om Jezus en je bent je verstand verloren. Hey, hey, hey, dan hoor je bij een andere familie. Maar, maar uh, uiteindelijk wil Jezus, houdt hij van zijn moeder. Zorgt hij zelfs voor zijn moeder als zijn broers nog niet voor hem zorgen. Maar dat is weer een heel ander verhaal van de kruisiging. Maar zijn liefde voor zijn moeder is, is groot is zo groot dat hij vanaf het kruis nog, nog lief voor haar is, nog voor haar zorgt. Nee, hier gaat het erom dat God een nieuwe familie neerzet. Niet hun volk, maar een nieuwe familie van broers, van zussen, van moeders en van vaders. En wat zijn dat voor mensen? Dat zijn geen mensen die zeggen, Jezus, u bent gek. Dat, dat, dat zijn mensen die zeggen, Jezus, u bent, ik hoor bij u. Ik, ik geef gehoor aan mijn roeping. Op dat moment waren zijn vader... Op dat moment waren zijn moeder en zijn broers niet echt in staat om naar hem te luisteren. En geen paniek, als jij denkt van, maar ik is Jezus wel gek, en is het een gek verhaal, time will change. Om erachter te komen dat Jezus werkelijk de redder is, had zijn, moeder nodig, had zijn moeder en zijn broers ook tijd nodig. Maar kern van die twee verhalen zo dicht bij elkaar is, dat Jezus een nieuwe familie hier op aarde neerzet. Een nieuwe familie van broers, moeders en van zussen. Dan kun je zeggen, ho, ho, ho, ho, ho, in dat verhaal, dan zou je door moeten scrollen, maar laat maar. In dat verhaal zegt Jezus wel, ieder die de wil van God doet. Paniek, hè, of niet? Of heb je geen paniek meer dan? Ja, maar ik doe de wil van God helemaal niet, dat denken toch de meeste christenen dan direct. Ieder die de wil van God noemt, dat zijn mijn vader en moeders. En wat is nou dan de wil van God doen? Keep it simple. Kom Komen spelen. Gehoor geven aan Jezus Roep die zegt, hé hey, kom maar, jij vindt van jezelf dat je niet mee mag spelen? Ik ben voor mij een prima speler. De wil van God, kijk ja. maar, dat is prachtig voorwoord. De wil van God is heel simpel. Toen viel de schaduw, dat is iets verderop in, in Marcus, toen viel de schaduw van een wolk over hen en uit die wolk klonk deze stem, dit is hem, dit is mijn jochie! Dit is mijn lieve zoon, dit is mijn knul, dit is mijn maker, het, maker, het, maker, maker het zoals jij het zelf zegt. En dan erachteraan, let op hem, luister naar hem. Ik heb het niet meer voor het zeggen. Ik treed terug, ik heb ooit vanaf een berg, dat is voorbij. Nu is hij in charge. Hij is de man. Later, met de hemel vaak, komt hij weer terug. Ik heb alle macht gekregen, ontvangen. Dit, dit kun jij gewoon als Jezus zegt jij hoort bij mij zeggen oké okay, Heer, ik hoor bij u en ik hoor mijn leven lang bij u en ik weet dat van die zonde en dat is misselijk, maar ik weet ook dat u dat overziet en vijf vergeeft de wil van God doen, lieve mensen wij kunnen het allemaal, want het is niet veel dichter niet veel meer dan je vastklampen aan de Heer Jezus Christus en de rest volgt Dus een nieuwe familie. Nou zijn er misschien nog sommigen die zeggen, ja ho ho ho, maar, maar hij roept maar twaalf. Dat klopt, we moeten er ergens beginnen. Maar die twaalf worden 72, worden honderd zoveel, worden duizenden. En hij roept ons allen. Laat niemand denken, als er dus nog gedachten, ik hoor er niet bij, Laat niemand, je kan nu niet meer denken. Komt allen tot mij, die vermoeid en belastheid. Hij roept je, als je met hem in contact bent, ziet hij je aan en hij wil je bij zich hebben. En deze twaalf doen dat. Even weer terug naar, mag ik weer terug naar de, de tekst. Die twaalf die doen dat. Hij ging de berg op, riep al gingen bij zich. Ze te van, En ze kwamen naar hem toe. Dat moet je dus wel doen. Want dat moet je doen. Dat, er is wel, uh, het, is, het komt niet over je heen. Want er is ook actie. Het is relatie, zeg maar. Het is niet alleen maar ik wil met jou, maar ook jouw beweging. Oké, okay, heer. En ik wil met u. Lieve mensen. Als Jacobus of een van de zonen, die bol aan nergens, als ze waren blijven zitten, hadden ze niet bij de zaal gehoord. Had Jezus gezegd: Oké, okay, pik een andere. Dus dat is hetzelfde. Je bent groepen en je kunt ook gaan. En dan niet denken van hoe moet dat allemaal nu gebeuren? Denk aan Maria. Eén keer ging ze om Jezus te handen dat die gek was. En de vorige keer ze om Jezus, dat hij de redder is. Dus in een, lef, in, in een leven kan dat veranderen. Maar het is al een tweezijdig bestaan. Het is een tweezijdige relatie. Jij met God, jou, jouw stem, jouw liefde, jouw richting. Heer, ik wil ook echt met u. Dat deden deze twaalf. En hij stelde ze aan. En uh, dan kunnen we het er heel groot maken. Hij stelde ze aan apostelen. Maar we kunnen het ook. En, en, en laten we dat maar doen. En, en, maar, maar trek die grootheid dan ook over jezelf heen. Ook jij bent een apostel, want een apostel is gewoon een gezondere. Ook jij bent een gezondere. We spelen allemaal mee in dat grote project van Jezus Christus. Zingen, techniek, twee soorten techniek. Het gekoster, het preken. En dan heb ik het nu alleen maar over de kerkdienst. Maar wat doen we niet allemaal in mij zelf aan activiteiten? We spelen altijd. Wat doe je nu op je, op je kantoor. Gewoon werken. Jij werkt als iemand. Je zit achter je beeldscherm als iemand. Of je zit uh, achter je... Ja precies, daar waar je achter zit. En dat doe jij als zijnde van hem. Opgenomen in dat project. Er is een moment in je leven dat je even niet van hem bent. Jij doet dat wel zo. Je, je bent soms niet verbonden... Maar de werkelijkheid is dat we altijd van hem zijn niet even, ook niet even als het goed gaat ook niet even als je staat te zingen alleen maar altijd, dat is, en dat heeft het oude testament ons geleerd, dat dwars door alles heen God altijd weer zegt nee, kom op, wij samen waarom heeft hij de geroepenen die ook kwamen uh, aangesteld als apostelen, wat, wat is het eerste wat je moet doen als apostelen hoeveel ben ik Vers 14, hè? hij stelde twaalf van hen aan als apostel. Wat wordt wat dan het eerste genoemd? Gewoon de volgende tekst, hè? Hé! Hey! Let's party! Toch? Gewoon hem vergezellen. Ook, ook weer iets wat we kunnen. Gewoon daar zijn waar Jezus is. Waar nou, is Jezus. Ja, daar waar jij bent. Hij woont in je. Gewoon Jezus vergezellen. Niet gelijk zeven keer stopen, alle dingen doen, neerzetten. Honest. Gewoon hebben vergezellen. Want de tocht van Jezus Christus door deze de wereld heen. Zijn project is een project wat we gewoon niet kunnen meemaken, wat we niet kunnen zien. Iedere avond bidden wij voor open doors heeft zo'n lijst. Iedere avond bidden we ze. Weer, weer, weer een gezin kapot geslagen. Weer een geheime dienst die ergens binnenvalt. Weer een. een, een, een nou. Noem het maar op. Het project van Jezus Christus in jouw eigen leven... kun je toch ook niet, niet begrijpen, niet pakken. Maar dat wordt ook allemaal niet van je gevraagd. Het wordt gewoon van je gevraagd om lekker dicht bij hem te blijven. Aan zijn voeten. Prima. En dan juist ook als het in je leven kapot loopt. Als het niet gaat. Maar gewoon zeggen, heer, we doen het wel samen. Want als jij, als jij dit doet... Wees er dan van overtuigd dat God een veel grotere arm wel vier keer om jou heen geslagen heeft. Hem vergezellen. Maak het niet moeilijker dan het is. Samen optrekken. En het samen optrekken met Jezus is niet altijd feest. Het is ook soms gewoon saai. Het is gewoon pijnlijk. Het is ingewikkeld. Maar het is wel altijd samen op. En inderdaad ook. Om hem te vergezellen. En dat kan er achteraan. En hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ja, natuurlijk. Je wordt toch bij de familie? Je bent toch blij met je familie? En dat vertel je ook. Dat je bij het kampvuur zit, dat deed je toch ook. Je maakt toch op andere plekken ook weer een nieuw kampvuur? In evenwicht. Hem vergezellen en er ook op uitgaan. Op hele gewone, basale, normale manieren in dit leven. Net zo gewoon en bazaal als Jezus gewoon rondloopt met zijn voeten op deze aarde. Bij mensen ging eten, met mensen ging spreken. Zo mogen wij hier ook gewoon rondlopen op deze aarde. Kerk zijn is allebei hem vergezellen en gaan. In een heerlijke balans met elkaar. En hoe gaan we dan? Hij wilde dan ook uitzenden om het goede nieuws te maken. En ze kregen de macht om demonen uit te drijven. Maar dat zal wat zijn jongens. En die heb jij ook, die macht om demonen uit te drijven. Nou kun je bij een demon denken aan iemand die in jou komt en helemaal lelijk gaat schreeuwen. Nou dat type demonen, die, die zie ik heel weinig in Utrecht. Jullie hier? Nee. E, nou. Maar andere demonen zijn er wel. Demonen van zelfzucht. Demonen van geldzucht. Demonen van haat. Demonen van eh, geweld naar anderen toe. Demonen om jezelf op te sluiten in jezelf en je eigen verslaving te beleven. Wie heeft niet zijn verslaving? Wie heeft niet zijn ding waar je tegen moet vechten? Vorige week waren we bij heroïnegebruikers. gebruikers. Zou ik zoiets meer over vertellen. En, en die zei heel eerlijk, hij zei, ieder mens heeft ze gevecht. Oké. Okay. Veertig jaar ben ik er onder door gegaan, Maar ieder mens heeft ze gevecht. Een woord, ieder mens heeft ze gevecht. En die demoon die jou wil verwijderen van Jezus. Jij hebt de macht om te zeggen, het is klaar. Het is over. In Jezus naam, stop met mij aan te vallen. Nou, vaak moet je het wel een paar keer zeggen hoor. En komt het weer. Maar heb die kracht. En zeg het vanuit die macht... Bid soms ook voor een ander in die zin, Heer Jezus, ook, ook voordat je een, een, een dienst begint. Boze krachten willen dit niet, die willen niet wat wij meemaken in Jezus Christus. Wegwezen, boze krachten die alles verhinderen, waardoor wij dichter bij Jezus zouden kunnen komen. Wij hebben de macht, het ziet er anders uit, maar wij hebben de macht om weer verbonden met Jezus het goede leven te leven. En niet het leven zoals mordor en het kwaad ons dat zou willen afnemen. Nou, we zijn volgens mij een beetje aan het eind. Nou, ja, we sluiten af. We zijn bijna aan het eind. Klopt dat ook met de tekst? Ja, en dan. Oh ja, er komt nog een, een leuk stukje. Er komt nog een leuk stukje: al die namen. Wij zouden daar uh, over de adressen bij zetten en postcodes, maar hij heeft, ze doen af en toe een bijnaampje erbij. Maar wat voor groep mensen is dat zo? Nou, dat weten jullie zelf ook wel, jullie kennen de discipelen. Het zijn, eigenlijk zitten ze hier gewoon, die twaalf. Wie van de gemeente heeft altijd ontzettend veel lawaai? Nee, jij niet? Oh, nee, nee, nee, ik nee, dacht nee, even. Nee, nee maar. Zeg maar, heel uitbundig. En... Ja, ja, ja, hij zit mij ook regelmatig te dingen. Dus, uh... nee. Ik zou zeggen, gefeliciteerd, want dan ben jij een boanerge zeg maar. Een zoon van de donder. Dat stel ik mij maar voor bij die twee mannen van CBT. Dat stel ik mij maar voor bij die mannen van CBT. Goh, je hebt van die types. Waar als, als ze binnenkomen is altijd lawaai en reuring en dat ontstaat, gewone mensen. Gewone, dit zijn, dit zijn niet hele bijzondere. Dit zijn hele. Je kunt het zo. 12 willekeurige mannen en vrouwen zouden wij ook gelijk doen. Dat is het. De kerk is niet een, een groep van heiligen die er vooraan staan op het podium en zo. Altijd als dat gesigereerd wordt, hoef je maar een week mee te gaan. Wat zeg ik, 24 uur in het leven van die mensen? En je bent van je sokkel. De kerk is van gewone mensen. En die zijn allemaal uitgezonden en worden allemaal gebruikt. En dan kunnen wij met onze pet niet bij, want Ajax zou verliezen. Denken wij, nee, ik verlies niet. Ik doe het met jou. Man, wat zijn wij geluksvogels, dacht ik toen, we hierheen, toen ik hierheen reed. A, vanwege het weer. Nee, A, omdat je van het weer mag genieten. Omdat je van Jezus Christus bent. Meedraait in zijn goddelijk project. Nou, ik heb je nog wat mooie zinnen bedacht, dus die lees ik me voor. Man, dat ben ik, we ben jij, we zijn wij geluksvogels. Stel wat minder voorwaarden aan jezelf. Accepteer dat de Heer je roept, jouw leven zin verleent, jou een plek geeft, dat het steeds meer lente wordt op deze aarde. Echt, nu al. Nu jaagt de zomer van het nieuwe leven door jouw lichaam en door jouw geest heen. Het tintelt buiten, maar het tintelt binnenin jou. Omdat je bij Jezus hoort. Het tintelt van voorjaar. Je ruikt het al. Als jij in Jezusvriendelijkheid soep uitdeelt. Appelgebak geniet. Op je werk vriendelijk bent een lunch geniet... als we in huis kringen... elkaar gewoon verder helpen om het leven. Want dat is ingewikkeld, leven. Elkaar gewoon verder helpen om het leven te doen. Met elkaar, in Jezus' naam. Kerk. Van de Heer. Niet één groot feest... en ook wel weer één groot feest. Want alles... Is in dat nieuwe project opgenomen om met hem door te bouwen? Amen. Amen. Bidden, jullie? Ik ben klaar, zeg maar. Ja. Sweet. you near and far oh, God, found that, love that will survive in all the changing seasons of your life I protect you from the wind and I will find you shelter. At night I light a fire so you won't get cold. In the dark I'll be around you like a guardian angel. I'll be there cause together we walk the road. A wall for the wind and a fire for the cold, a cold for the rain. A Graag wil ik met jullie bidden. Vader in de hemel, Heer, u heeft ons geleerd te bidden. En graag willen we nu ook in gebed bij u komen. Heer, in gebed kunnen we stilstaan bij wat er in de wereld allemaal gebeurt: de mooie dingen, nieuw leven dat wordt geboren, mooie ontwikkelingen, overwinningen. Maar Heer, er is ook zoveel verdriet in de wereld, zoveel angst. Heer, we hebben allemaal onze dingen waar we ons zorgen om maken, en de dingen waar we blij voor mogen zijn. Wat voelt het fijn, Heer, dat we dat in alle rust bij U neer mogen leggen, dat we Uw steun mogen ervaren? Heer, wilt U ons helpen om als een gemeenschap samen te mogen gaan met Jezus, het leven zo te mogen vieren als om een kampvuur vol passie en licht, maar ook eerlijk naar elkaar, met wat er speelt in het leven? De, de tegenslagen die we samen met elkaar hebben, die mogen we samen met U aangaan. U draagt ons op die moeilijke momenten en U viert met ons mee als we genieten van de mooie dingen. Wilt U ons helpen de gemeente van Jezus in vuur en vlam te zetten en zo het licht en de kracht van Jezus uit te dragen naar onze omgeving. Zodat ook onze omgeving kan ervaren hoe mooi het is om samen met Jezus het leven te mogen bewandelen. Dat vragen we U in Jezus naam. Amen. We zijn bijna aan het einde van de dienst gekomen. We hebben nog een, een aantal mededelingen. Ik begin eerst even met de bloemen. Vanuit uh, um, de kerk geven we altijd even een bosje bloemen weg aan iemand. Ik denk dat ik zo beter te verstaan ben. Um, het bloemetje van vandaag dat gaat uh, naar Nienke. Uh, Nienke is een overbuurvrouw van uh, Ada en Kees en um, zij werkt als douanebeambte. En um, helaas um, is het tijdens haar werk niet goed gegaan. Een van de mensen weigerde zich te legitimeren... en um, ja, heeft haar toen ernstig mishandeld. Uh, als blijk van medeleven naar haar toe... willen we haar uh, het bloemetje deze week aanbieden. Dan hebben we ook uh, de collecten. Deze maand, in de maand uh, februari... Uh, collecteren wij voor uh, WeCliff, voor de Bijbelvertalers... En vandaag is er ook iemand te gast bij ons in de kerk. Dat is Gerda. Gerda, zou je even willen gaan staan? Ja, goedemorgen Gerda. Fijn dat je er bent. Ja, tuurlijk. Kom maar even naar voren. Vaak uit eerste hand is het verhaal nog mooier. Ja, klopt. Ja, dankjewel Esther. Uh, dankjewel dat ik hier mag zijn. En uh, ook namens uh, Klaas en Dieneke wil ik jullie uh, bedanken dat jullie uh, voor hun collecteren... Um, ik zit in de Thuisbrond samen met, met nog uh, drie andere mensen. Ik woon in uh, Utrecht Noordwest, en die zijn ook wel lijntjes met uh, Meidrecht. Um, Klaas en Dineke werken inderdaad voor Wyclif, en zij werken in uh, Nepal voor Zeel. dat is een partnerorganisatie, en Weklif, of, uh, Dineke die, uh, die werkt daarin ook nog ondersteunend voor mensen die ...in Nepal komen werken om hen te ondersteunen in het wennen aan een andere cultuur. Ze heeft daar ook speciale opleiding voor gedaan. En Klaas is heel erg eh, praktisch bezig met eh, vertaalwerk... ...maar dat zit tegenwoordig veel meer op het eh, ja, organiseren ervan, het eh, leidinggeven. Ik heb eh, toevallig eh, de afgelopen week een boek uitgelezen van eh, David Waters... ...een Amerikaan die eh, voor SIL heeft gewerkt, in de jaren 80 vooral... En uh, het is heel bijzonder om te lezen. Die heeft samen met de Nepalees het Nieuwe Testament in de kaamtaal uh, vertaald. Het is een project van jaren. Maar het is heel bijzonder. We hebben het over kerk zijn. En uh, voor ons is het heel bijzonder om hier zelf een Bijbel in de Nederlandse taal te hebben. Om dat te kunnen lezen. Maar hoe, uh, hoe belangrijk het is als je gewoon het eigen, je eigen woorden, ook of de, ja, de woorden van God hoort in je eigen taal. Ik weet Jan Peter, hoort het misschien liefst nog in het Gronings. Maar... Uh, maar als je dat voor het eerst hoort, hoe, ja, hoe ontroerd mensen dan zijn. En, en dat geldt niet alleen voor Nepal, maar voor heel veel landen. Um, mochten jullie uh, meer vragen over hebben, over het werk van Klaas de over Wieclif. Ik sta zo meteen in de hal met een tafel. Ik heb ook wat Nepalese producten meegenomen. Dus mocht je nog een cadeautje zoeken toevallig of iets ergens, dan, uh, dan ligt er misschien iets van je gading bij. Bedankt. Dankjewel. Uh, tijdens de collecte gaan we zo meteen uh, nog even een trailer zien van de Veenhard-film. Uh, het is weer de veenhard filmmaand. Die is een... Uh een vrijdag eerder begonnen dan de maand maart. We zijn altijd de maand maart gewend. Maar afgelopen week was de eerste al. De tweede film die is uh, aankomende vrijdag. En uh, we gaan zometeen de trailer zien. En uh, dan zal er ook gecollecteerd worden. Na de collecte zingen we met elkaar nog een lied. Mogen we de zegen ontvangen. En dan uh, wordt iedereen uitgenodigd. nog voor een lekker kopje koffie. Uh, zometeen na de dienst. Ik heb gehoord dat we mogen beginnen met zingen. Dus uh, dan noemen we dat. Um, heer, u bij mijn leven. De grond waarop ik sta. Zullen we ervoor gaan staan? Niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U blijft bij nabij. Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de macht. Heel, gezoon van God, die bent werd zoals wij. U die stierf uit liefde. Nu onder ons, een met God de Vader en verenigd met uw volk, tot de dag gekomen is van uw wederkomst. Dan brengt U ons thuis in Gods rijk. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik blijf. U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En iets in dit leven zal ons scheiden, heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft u mij bevrijd. In uw vergeving leef ik nu. Vader van het leven, ik geloof in u. Jezus de verlosser, wij hopen steeds op u. Kom hier in ons midden, geest van liefde en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht. En op duizend wegen zendt U ons weer aan, om het zaad te zijn van Gods rijk. Voordat we de zegen mogen ontvangen, wil ik nog vertellen dat we zometeen een bijzonder lekkernij hebben bij de koffie. Uh, Diana en Robin Muntenaar, die hebben twee weken geleden een, een dochter gekregen, Lieselotte. En die vinden het fijn om die vreugde met ons te delen met een lekker beschuit met muisjes. En al uh, oh kijk, daar zijn ze. Lieselotte is ook in de kerk. En de trotse zus en de trotse broer staan er ook bij. Dus we kunnen straks heerlijk genieten van lekker beschuit met muisjes om het nieuwe leven te mogen vieren. Dan mogen we de zegen ontvangen van Jan-Peter. Oké, okay, de laatste twee completten weer zien. Het zegenlied vond ik mooi. Dat Jezus zeg maar ons die zegen gunt. Maar hier staat volgens mij alles ook in. U, u bent de kracht. U wel. Je wordt niet van de heer gescheiden. Laten we in die vergeving leven. zodat we mooie nieuwe mensen zijn. En ook weer uitzenden. Mooie balans. Want liever jij. De liefde van God. En die vergeving, dat vergezellen van Jezus. En de aanwezigheid van de, Heilige Geest om het, van de Heilige Geest om het te beseffen, om het in je te laten zakken. Hoe jij deelnemer bent aan dat prachtige project. Echt voor jou, namens de Almachtige God. Amen. Amen.